Dit is al negens met het NOS-journaal. In het HBO voor het komend studiejaar ruim 5% meer studenten aangemeld. De vereniging Hogescholen vindt dat een tegenvaller... omdat het aantal aanmeldingen nog steeds lager ligt... dan voor de invoering van het nieuwe leenstelsel. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding voor basisschoolleraren... stijgt komend studiejaar met ruim 8%. Vorig jaar daalde het aantal aanmeldingen voor de PABO met tientallen procenten. Dat kwam door de invoering van toelatingstoetsen...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 En ongeveer 5 graden. En vanaf woensdag wordt het wat zachter met soms wat zon. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen na vesting en Hilversum Noord... 4 kilometer file op de A1 Apeldoorn Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaak 9 kilometer. A1 richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Knoopend 9 kilometer file. A2 Den Bosch Utrecht tussen Everdingen en Nieuwegein Zuid 4 kilometer. A2 Utrecht Den Bosch 6 kilometer tussen Afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Door een ongeluk op de A10 Ring Zuid richting Utrecht... tussen Knoopend Koenplein en Schellingwoude 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht... Ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk 5 kilometer. Arnhem richting Den Haag op de A12 tussen Maan en Knoop het Oude Rijn, 10 kilometer door een kapotte auto. Er ligt een satellietschotel op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Knoop het Prins Klausplein 4 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoop het Klaverpolder en Hendrik-Ido-Ambacht 8 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk met de vrachtwagen, er is maar één rijstrook open. Je kan omrijden over de N3.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 Het zweet op zijn voorhoofd. Jonas uh, Parson uh, is inmiddels geariveerd in de studio. Straks verderop in dit programma gaan we met hem praten. In ieder geval hoorde je Joby Forty en Red in the Kitchen, uh, Jonas. Dat was hem, Red in the Kitchen. Goed ja, onthouden, hè? Goed onthouden. Het, ik, het uh, staat op mijn netvliesen gebracht. Wie weet, misschien uh, komt hij langs vanavond. Laten we het hopen. <lacht> nou, zolang jij in de studio bent gaan, blijf je pesten. <lacht> dus jij kunnen zien wat, wat voor nummer het is. Ja, jij ik moet, alleen niet. Jij moet het <lacht> raden. Goed. Tweede uur. Ja, wat gaan we doen? Uiteraard, luisteraars en kijkers niet te vergeten... om half vier de evenementenagenda. Want er is van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En die evenementen verdienen uw aandacht. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Want dan kunt u even meeschrijven voor een van de prachtige evenementen... die staan, uh, op de agenda staan. Dat allemaal om half vier. Uiteraard gaan we straks weer schakelen met uh, onze verslaggever Joop van Nes, die is voor ons aanwezig tijdens de voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen IJmuiden... en hij verliet ons met een tussenstand van 1 tegen 0... uiteraard in het voordeel van SV Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk nog wel Zandvoorts nieuws in het kort... en nog van allerlei andere uh, berichten, dus ik zou zeggen genoeg reden... om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender ZFM. We gaan het gewoon weer gezellig maken tussen drie en vijf uur... bij Zandvoort op zaterdag... Een goedemiddag in de hits van nu draaien we ook voor je Adele en Water Under the Bridge. Is plaats nou weer veel te makkelijk voor uit te plaatsen. Dat weet iedereen wel dat dit Adele is. Water under the bridge. Dus die komt vandaag niet langs, Jodas. Jammer genoeg, hè? dan weet je dat maar vast. Vanavond raad je plaatje bij Café 4 in het midden van de Haltestraat, En dan moeten CFM tegen de rest van de wereld gaan opnemen. Maar we hebben wel een sterk team. Daarover straks veel meer verderop in dit programma. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En op internet volg je uiteraard alle laatste nieuwtjes uit Zandvoort, En dat kan je ook doen via de CFM-app.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 wordt bij CFM. De ziel van en de En oh, what a night, hodium. Ja, voor het slot van de eerste helft van de wedstrijd... ...van vandaag SV Solvoort tegen IJmuiders... ...ga ik weer snel over naar Duintjesveld. Daar zit Joop van Es. Jop Ja, uh, en het is nog steeds 1-0 voor Zandvoort. Dankzij die uh, iets wat... ...wasselige uh, uh, ja, doelpunt van uh, Nigel Berg... Maar goed, Zandvoort dat is het best wat weer, weer eigenlijk met de neus op drukt. Want hij uh, komt uit de school en Zandvoort doet er heel weinig aan. Er zit ook een bepaalde uh, man op het veld en hij speelt in het groen, moet ik eerlijk zeggen. Die niet echt, uh, wat ik het zou nog zeggen, niet echt voor Zandvoort is. Dat zeg ik het netjes. Hier, uh, hier loopt een arbiter die uh, de overtredingen tegen Zandvoort niet wil zien. En een overtreding van een Zandvoorter, wat eigenlijk een schouderlief was... Honoreerde met een gele kaart. Dat kan natuurlijk niet, maar goed, het is niet terug te draaien... Omdat de voetbal nog steeds het ellende heeft van één arbiter. Helaas, het is niet anders. Maar Zandvoort, dat is, uh, wordt teruggedrongen eigenlijk. En nu uh, kan Zandvoort dan een beetje uitkomen. Jan Zonneveld, maar, uh, je uh, Jesse yes, Daan, Aan de linkerkant helemaal, maar gebruik ze snelheid. Zeg die bal voor, uit je berg kan die bal aannemen. In zassel, is aan het draaien en keren. En nu gaat die bal via een voet van een verdediger over de Algeplein. Zandvoort dus mag een, een, een corner nemen. Voor misschien aan de rechterkant van het veld. Die gaat het doen. Jesse Daan gaat zich ermee bemoeien. Eh, die zal die bal een, een uitzwaaier worden. Tenminste laat ik zo zeggen, die komt dus van het doel af. Want die, die met zijn rechterbeen spelen eh, twee minuten voor tijd. En dan komt die bal, over een dus hele slechte corner, echt een hele slechte corner, recht in de voeten van een verdediger van een huiden, die hem zomaar even wegramt. Dus dat is de master van Zandvoort. De Zandvoort kan heel simpel overnemen, Justin Luiten. Speelt helemaal terug naar zijn keeper, omdat de spelers van Zandvoort eigenlijk te traag uit die, uh, die uh, stelling kwamen. Dan komt een diepe bal van uh, Luiten. hele goede bal, op. Even kijken, wie is dat? Verstraaten, ik kan met hem naar binnen snijden. En die bal is slechts stand naar zijn berg. En Die gaat weer draaien een keer. Geeft een heleboel hakje, Prachtig krachtig hakje. Oh! oh, oh, oh, dit verdiende echt veel meer. Een schitterende hakbal. op een vrijstaande Koen, maar Die laat een poeier los, de eerste klas. En die bal die draait net voor de paal, achter het doel van, van Heijmuiden. Dat had veel beter uh, verdiend eigenlijk. Goed, de bal is alweer in het veld. Dan gaat via Verstraten over de zijlijn. Die die uh, hard werkt, een beetje ongelukkig is, heeft die gele kaart gekregen voor die schouderduw. En dat was eigenlijk uh, een onzinnige uh, gele kaart. Maar goed, uh, je moet er wel mee leven. en uh, Je hebt rekening te houden nu om met wat meer, uh, minder, dat ik zou zeggen, dat je met minder fel erin kan gaan. Dan terug bij uh, uh, uh, uh, Musa's naar uh, um, Paul van de Oort, van de Oort, van aan de rechterkant. Ze kapt hem dan af en speelt terug naar Merkberg. Berg kan terug naar Midsaars. Midsaars mag hem nu niet vastpakken natuurlijk, maar ziet daar uh, berg aan komen. Berg die ontzettend veel werk verricht en hele goede dingen doet. Prachtige baas van Berg op uh, de Haan. Echt een hele mooie, over bijna even het hele veld. En de Haan gaat zijn snelheid gebruiken. Komt die bal voor. Uh, helemaal voor en dat uh, staat helaas niet... <hijen> niemand. ...in positie. maar uh, de Staten die kon die bal aannemen... ...en speelt nu luid in, Laat een man passeren, probeert daar een man te passeren... ...en dan is hij te lang, dan komt die bal voor, is hij is te ver voor... ...maar hij is eigenlijk achter en daar staat yes, de Haan klaar. Daan ligt legt een pan klaar neer, voor wie? Voor niemand. Want de keeper van uh, Muiden kan die bal aanraken... ...en de verdediger van Muiden speelt hem ver weg. Jan Zonneveld nu, die uh, blokkeert daar een speler... ...die schiet de bal dan over de zaal en Zandvoort mag gaan gooien. En hier is het eindsjaal van de scheidszicht... ...die niet bepaald voor Zandvoort is, laat ik het zo zeggen. En Zandvoort leidt terecht overigens met 1-0. Hadden er misschien een paar meer moeten zijn... ...en wellicht komt dat in de tweede helft wel. Graag tot slot. Dankjewel Jan Fris voor dit moment en straks de tweede helft. En het raad ook weer met Joop vanaf Lekker Lekkere zonnige muziek nu op je radio. Ricky Martin. Arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo en callao Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' ca. Het seizoen barst bijna weer los, hè? Ja, dus uh, wij zijn er helemaal klaar voor, hoor. Bessie laat u zomaar maar komen. De, de single van Ricky Martin en Penta Kata. Jawel, en uh, ja, er komt nog een uh, oud raadje, plaatje plaat aan uh, nu, uh, Jonas. Veel heeft een kunst in Suzanne. We zitten samen in de kamer. I'm De nederpottijd, hè? Deze van VLF, de kunst en Susanne, ik ben stapel gek op jou. Het is vier minuten voor half vier. Ja, binnenkort gaat het weer los op het circuit. De Runners World Circuit Run, Albert-Jan. Ja, en heb jij je al ingeschreven voor de Runners World nee, Circuit -run. Nee, nee, nee. Maar goed, ik heb begrepen dat er wel een team van ZFM mee gaat doen. Dus Heet, leuk. We zijn wel vertegenwoordigd.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 Zorg ervoor dat je elk moment speciaal is. Het racecircuit laat adrenaline door je lichaam stromen. Het strand zorgt voor een te gekke uitdaging... In het, uh, en het dorp geeft een warm en gezellig gevoel van binnen. Ben je enthousiast en wil je zelf de sfeer proeven... tijdens deze Runners World Zandvoort -circuit Run op 26 maart? Schrijf je dan in via de website registration. Mylabs.com slash Zandvoort-circuit Dat is toch wel iets anders? Het oh, is een lang verhaal, maar in ieder geval zoek, zoek, kijk op Google Runners World Zandvoort-circuit 26 maart en schrijf je dan alsnog in want het is een geweldig wandel- en renspectakel door en om Zandvoort heen Ja, het kan ook via de CFM-app trouwens hoor, gewoon uh, inschrijf voor de uh, Runners World-circuit en daar ga je natuurlijk heen met de trein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 Anywhere you wander Anywhere Je de single van uh, Charlie Luske en I Will Wait For You uh, bekend geworden door de NS-reclame. Ja, ik krijg net van een uh, luisteraar uit uh, België, want ook daar wordt geluisterd uh, naar CFM, het commentaar dat ik te veel met mijn smartphone bezig ben. Oké, okay? dus <laughs> hij, hij ligt nu gewoon weer hier naast het Bing-panel en ik doe er gewoon helemaal niks meer mee. En ik ga luisteren naar de evenementen die er aan gaan komen met Albert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 In 2017 is het namelijk precies 100 jaar geleden dat de kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum aan de Weestraat, nummertje 1 te Zandvoort nog tot 19 maart. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En morgen is het vanaf 10 uur weer feest in de krocht, want dan is het weer tijd voor de traditionele Zandvoortse rommelmarkt. Morgen is het weer zover, de Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als mede antiek Curiosa, verzamelingen, boeken, etc. Et en de bar van Theater de Krocht is natuurlijk de hele dag geopend... zodat u na uw aankopen lekker kunt genieten van een kopje koffie en drankje... dan wel een lekker broodje erbij. Dat allemaal vanaf morgen, 10 uur, tot de vier uur... de Zandvoortse Rommelmarkt in nogmaals in Theater de Krocht. En de entree is uiteraard gratis. Dan op 29 januari, dan gaan we, ook nog, kunnen we de Sunday Tunes bij Club Notiek. Dat begint allemaal morgen om drie uur en het duurt tot zes uur. Morgen komt namelijk Laura van Kaam van drie uur tot zes uur optreden bij Club Notiek. Het optreden is akoestisch met begeleiding van een pianist. De nu 18-jarige Laura begon haar muzieklessen op de Algemene Muziekvorming in Dingsprolo. Daarna is hij gitaarlessen gaan volgen om zichzelf te begeleiden. Morgenmiddag Sunday Tunes bij Club Notiek vanaf 3 uur tot 6 uur. Meer informatie over dit heerlijke akoestische concert en over alle andere activiteiten van Club Notiek kunt u uiteraard terugvinden op de website www.clubnautiek.nl www.clubnautiek.nl Maar dan zijn we er nog niet, want morgen vanaf 4 uur... is er ook muziek in de stichting Studio Anthony... aan de Oosterparkstraat 44. Dat begint om 4 uur en duurt tot 6 uur. Iedere laatste zondagmiddag van de maand... bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony Zang... met pianobegeleiding. Van 4 tot 6 morgenmiddag aan de Oosterparkstraat nummertje 44. Gaan we een, uh, maken we een stapje naar 5 februari? Dan is het weer tijd voor Comedy Night. Om 8 uur begint dat s'avonds tot 11 uur en dan hebben we het over de locatie Amsterdam Beach Hotel Badhuisplein 2 tot en met 4. Verschillende comedians bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. En dat allemaal op 5 februari vanaf 8 uur tot 11 uur in, bij Amsterdam Beach Hotel Badhuisplein 2 tot en met 4. De traditionele kan ik inmiddels wel zeggen: Comedy Night. Dan gaan we iets geheel iets anders doen. Op 6 februari van 8 uur s morgens tot 10 uur, u hoort het goed, is de Eddie Wally Memorial. Hey, ja, ja. oké. Okay. Ter ere van de veel te vroeg overleden Belgische volkszanger Eddie Wally organiseert lunchbreak, een memorial voor hem. Zijn muziek wordt gedraaid en er zijn Belgische hapjes. Dat allemaal op 6 februari van smorgens 8 tot 10 uur. De, de entree is uiteraard gratis en het speelt zich allemaal af in de Haltestraat 57. Bij lunchbreak. Ja, even speciaal voor onze luisteraar, John, hè? Deze. Ja. Uit België. Klopt. Ja. Ja, John, uh, <laughs> ik zal pas wel gaan boeken. <laughs> Goed, dan gaan we door naar 7 februari. Dat toch even onder uw aandacht. Dan is het namelijk weer tijd voor cinema, nostalgie en de Café Society. Op 7 februari opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren... voor de zevende hemel. Muzikale ode aan de liefde en familie. Het is allemaal voor 50-plussers. En meer informatie over Cinema Nostalgie over deze film... dan wel over alle andere Cinema Nostalgie films... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circusandvoort.nl. Www tot zover. Dat was hem de evenementagenda op uh, CFM. En wil je de evenementen op je gemakkie uh, nalezen? Dat kan via onze eigen CFM-app. En die kan je downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZV Sand. En kijk in het menu onder evenementen. En dan kan je ook in het menu terugvinden: luisteronderzoek, doe daar ook aan mee. He, want daar help je CFM heel erg mee.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 Blijf mooie muziek, hè? De muziek van Prince en de Raspberry Barret uit de jaren 80. Hier op de zaterdagmiddag bij CFM. We gaan er nog een gezellige tijd van maken. Dus blijf luisteren naar je eigen lokale radio. of Chicago. Deze muziek, op de zaterdagmiddag kunnen we niks anders doen dan gaan naar Golden Joop op het voetbalveld bij Over. O, Oh, oh, oh. au oh, ja, we zijn bij Golden Joop inderdaad, maar het was bijna de 2-0. Maar, uh, ja, of het verdiend is, is het de tweede, maar de sfeer begint grimmig te worden. Uh, de overtredingen worden gehoven, het heeft ook uh, een rode kaart moeten incasseren. Uh, Lucas Verstraat had al geel, dat zou maar die maakt een stevige overtreding op de linksachter van Emuiden en krijgt die recht uh, rood voorgetoverd. Dat wordt in ieder geval een schorsing van uh, minimaal één wedstrijd. Ja, en ik weet niet hoe zijn verleden is, maar uh, voorlopig is, is speelt soms nu met tien man. Jan Sonneveld nu, ver, En dat wordt gepoten, geplacht, geplacht en geploten, En ik denk dat misschien wel terecht van buiten En dit is niet genoeg, daar nou gaat de keeper zich er ook mee bemoeien. Ik heb geen idee waarom, maar hij schopt Eigenlijk, eh, misschien per ongeluk, dat weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Maar het eh, zorgt er in ieder geval voor dat de eh, gielsen komt te vallen. Eh, bij, bij helemaal geen bal was helemaal niks aan de hand. Er was uh, gefloten voor uh, buitenspel. En dan moet je gewoon die bal loslaten. Dat gebeurde dan ook. Ja, nu een overtreding. Ja, uh, een gele kaart. Voor, uh, ja, het loopt echt uit de hand. Deze scheidsrechter kan het niet aan. Absoluut niet. Dus het is in ieder geval een gele kaart voor Nijmstuk Berg. Hij maakt een overtreding. Inderdaad. Maar dan is het gewoon een overtreding. En niet een gele kaart. Deze scheidsrechter die gaat uit de hand lopen als je niet, uh, nu kordaat gaat ingrijpen en uh, niet alleen maar met gele kaarten gaat overen. Ik mag hopen dat dat uh, gebeurt, want het ontskiet absoluut deze wedstrijd. En uh, ja, misschien is het wel nodig om uh, de orde in te houden, maar voorlopig is het nog niet het geval. Bij mij, uit, dat hij het gaat. ik ga het af van het veld gaan naar wegwerken, naar het verbergen. neemt die bal heel netjes aan. Dan geeft hij een hele poeier naar Jesse Daan. Jesse, die kan die bal bijna aan hem. Ja, hij kan in ieder geval. Hij is sneller niet tegenstander. Mooie bal, mooie bal, bal, bal. O, schitterende boogbal. Prachtige bal. Die gaat net over de lat heen van uh, Jesse Daan. En dat was een afstand. Met gevoel geschoten. Maar hij ging net over de lat heen. Het blijft nog steeds 1-0. En we spelen ondertussen, nou ik schat, in de tiende minuut want uh, de stadionklok de stadionklok de, de, de klok en dezelfde die functie niet, er staat alleen 1-0 en het is op de overblik nog steeds voor Dank u Dankjewel jou voor uh, dit moment en straks uh, uiteraard weer terug bij jou voor het vervolg van de wedstrijd en dit is zo'n eerlijke plaats Cooking on three Burners in Minds Made Up make it up to me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 We schakelen live over naar Duitsersveld. Jaap nee, Fris. een minuut een schitterende aanval over rechts van Zandvoort. Bal van Noord, ervoor. En Koen Magielsen komt voorloper, Tik die bal achter de keeper van Ermuiden. Want wat lijkt de 2-0. Ja, in Ja en de start uh, is zelfs op dit moment uh, met uh, 10 man te spelen tegen Emider maar toch gelukkig een 2-0 voorsprong op die moment op het Duitsersveld voor Tiefres van Salford tegen I'm Uitbewoorden, zojuist van Joop Riss. Je hoort trouwens twee geweldige platen achter elkaar. Dat is een grote hit van dit moment. Dank in de Your Breakdown, die elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5 met Maurice Mulder terug te horen. De single van Cooking on Three Burners, daar hadden we het over. Met uh, Minds made up. Gevolgd door deze gaan we uit, volgens mij, 1983 zoiets. In die buurt, Shaka Khan was dat, En I feel for you. Ja, als we over de zeeweg heen rijden, dan uh, zien we het gebeuren. De vorming van de nieuwe natuurbrug. Zijn al aardig onderweg daar, uh, Albert-Jan. De bouw van de natuurbrug Zeepoort, die gebruikt zal worden... om de Amsterdamse waterleidingduinen en het Nationaal Park zuid kennemerland te verbinden... vordert gestaag. De overkapping aan de zeeweg nabij bij de erebegraafplaats in Overveen... krijgt al vorm en de eerste weghelft is al overkapt. Zodra de derde en laatste verbinding Natuurbrug Eco Duct Duinpoort... over de spoorbaan Zandvoort Haarlem gereed is... kan het gehele gebied ontsloten worden voor alle dieren die er leven. Ook voor de damherten die nu nog niet de, de Amsterdamse waterleiding Duin... Via, de, de, via Natuurbrug Zandpoort uit mogen... De aanleg van het Ecoduct Duinpoort is al gestart... en de verwachting is dat die medio 2017 de nieuwe verbinding... geopend zal kunnen gaan worden. Nou, dat is goed nieuws. Tacht dus ik. Ja, ja. ja, weer een natuurbrug erbij in de omgeving. <hijen> Dit blijft zo leuk, te Rock Rux and clover en kiss en love is all. De schakel. Van Laffezol naar het voetbalveld van ESV Sanford. Want daar is niet uh, Laffezol, toch Joop? Nou, niet bepaald. Hè. Nee hè? De sfeer is inderdaad uh, steeds grimmiger geworden eigenlijk. En uh, de overtredingen worden zwaarder. Maar Sanford staat in ieder geval met die 2-0 voor. Een prachtig doelpunt was dat van Koemer Gielsen. Echt, uh, het was, uh, ja, hoe noem je dat, hoe zal je dat noemen? Uh, uh, hij schamte de bal en ging toen de, de goal in. En dat was heel bewust geschampt. Helemaal goede goal. Mooie voorzet ook van, uh, van Paul van der Oort. En daarvoor was het ook een goede actie van uh, Jesse de Haan, die, die Paul uh, van der de Oort helemaal vrij speelde op die uh, rechte vleugel. Soms, dat mag een jullie, op eigen helft. En het is maar goed ook om een beetje te temporiseren... want het, uh, het loopt aan, misschien wel uit de hand anders. Het is, is doet moeilijk... En het gaat alleen maar met zijn handen van rustig aan, rustig aan, rustig aan. Het zijn verkeerde signalen voor de spelers. Koen Magielsen. Op de uh, rechterkant, uh, placeert daar een man met een mooie beweging. Is hem nog niet kwijt, hij komt terug en haalt hem wel eruit. Voorzit naar uh, Jesse de Haan, hij staat helemaal vrij. Kan hij iets mee doen? Kan hij iets mee doen? Ja, hij gaat een meter meten. en Hij is een droog schot van, was hij daar? En gaat bijna de beide de kinderen ook. Nu, uh, naar zijn berg, berg op de rand van de sessie. Op de paal, op de paal. Oh, oh, oh. Somfurt is hier heel ongelukkig. <tie> En heeft er wel een, een corner aan overgehouden. Dit had zomaar 3-0 kunnen zijn. Helaas, helaas, helaas. We gaan nog even die corner meenemen. In ieder geval wordt die genomen door Naasjeber. Het is vanaf de linkerkant van Zandvoort. En uh, de, dan zal de luchtmacht het een en ander moeten gaan doen. Maar er zitten niet veel spelers. Veel spelers die blijven op de helft van het veld staan, drie kwart van het veld. En er staan maar drie Zandvoorters voorin. Gaat die wel komen. Mooi inswingen. Er wordt de macht voor weggehaald door een verdediger van uh, IJmuiden. Je kan er niet bij komen. En hier is het Jussie Luijten die de bal terugkomt maar in de voeten van een uiter spelen. Merk Belenkomt. Er wordt een overtreding gemaakt en er wordt gefloten. Er, wat wordt nou gedaan? Het zegt er mee bezig in hemelsnaam. Hij roept iemand bij zich, speler van Emuiden. Die moeten eigenlijk een kaart hebben voor de aanschot. En dat is eigenlijk zelfs een rode kaart. En dat gebeurt gewoon niet. Dan gaat weer met die handen van, rustig, rustig, rustig. Deze man kan deze wegzet niet aan. En ik heb het toch als eerst eerder zien fluiten. Dat was niet echt helemaal, weet je, toen slecht. Een slechte keeper. Of uh, uh, uh, scheidsrechter. In ieder geval is het spel weer in het uh, begonnen. IJmuiden. Komt de helft van Sanford in. En er is een diepe bal. Nu kan niemand komen. Alleen uh, Ronald Kamen speelt terug naar de keeper. En midslaars wordt de bal helemaal ver naar voren. Op de, op de helft van IJmuiden. Wordt er masselig weggekopt. Maar Patrick, Patrick Koper kon die bal beter spelen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus het is wel heel slecht. IJmuiden mag gaan aanvallen. En daar is gelukkig voor. een hele slechte paas En kan... Uh, en Mutshaars de bal weer helemaal hard wegwerken. Nu is er wel iemand met een goede bal, weer zien. En helaas gaat hij over de zijlijn. Maar goed, het is in ieder geval Berg die de bal kon aannemen. Nu is het, ligt het spel stil voor het inworpen. We gaan terug naar de studio, want het is bijna drie uur. Eh, zeg ik, vier uur voor het nieuws. Het is eh, 2-0. En we spelen 25 minuten in de tweede helft. Dankjewel, Joffreys. En zo meteen in de derde uur van dit programma komen we uiteraard weer terug bij jou. Jawel, we gaan op naar het en weer voor vier uur, zei Jan Friss al. En doen we samen met deze van Bluff. Hier zijn ze met die mooie Hemingway. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel. Achter straten de bewoners of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en probeer iets te nog onder. Waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet zegt zeker weet.